Two o'clock. Clemens Peters met het NOS-journaal. Buitenlandse minderjarige asielzoekers die bekend zijn bij de kinderbescherming... krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. En dat geldt ook voor vreemdelingen die getuigen zijn geweest voor politie of justitie... schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Zowel de kinderen uit problematische gezinnen als getuigen die bedreigd worden... omdat ze politie of justitie in Nederland of in het buitenland hebben geholpen... worden toegevoegd aan een lijst van categorieën vreemdelingen... die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Een jongen van 16 uit nieuw Leuzen is aangehouden voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. Zijn 22-jarige broer kwam bij die brand om het leven. De jongen werd eerder ook al gehoord door de politie. Nu is er genoeg bewijs dat de brand is aangestoken. De handelsoorlog tussen de VS en China... en de rechtszaken rond het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup... hebben chemiebedrijf Bayer het afgelopen kwartaal parten gespeeld. De winst halveerde ten opzichte van een jaar geleden... en kwam uit op 400 miljoen dollar. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken... of de twee hoge officieren die in het geheim... een liefdesrelatie met elkaar hadden... ook strafbare feiten hebben gepleegd. Daarnaast wil het college van procureurs-generaal de twee ontslaan meldt het OM in een persbericht. Studio sportpresentator Tom Egbers ontbreekt komend weekend bij de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. De 61-jarige Egbers werd tijdens zijn vakantie getroffen door een hartinfarct. Egbers moet voorlopig rust houden. Henry Schut en Stuart van Remshorst zullen hem voorlopig vervangen. Het weer. Er ontstaan steeds meer stapelwolken... die kunnen uitgroeien tot buien met kans op onweer. Het is overal zomers warm, met 25 tot 29 graden. Vanaf morgen is het minder warm, met elke dag kans op een bui. Maar ook schijnt af en toe de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Eigenlijk niet vragen Maar wat als ik het Doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht als oe, oeh oe, Was er je zo Goed, oe, Bij elkaar en ik weet niet wat ik Doe, doe Hoe zijn we hier? Oeh, oeh, oeh Oeh, oeh, Ik ben niet van ik doe, doe, hoe zijn we hier beland?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 Doesn't wasn't me.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 You've given to me